Ik heb besloten om een serie podcast te beginnen over kwaliteit. Wanneer is iets goed? Hiervoor heb ik jarenlang samen met Peet Sneekers met veel plezier een podcast serie gemaakt over... eigenlijk over niet kwaliteit ging het voornamelijk. En daar zaten we heel erg te ranten over alle rotzooi die we tegenkwamen. Het punt alleen is dat rente is heel makkelijk. En het is veel moeilijker om aan te geven wanneer iets mooi is of waarom iets goed is en wellicht ook waarom iets interessant is. Uh, ik vind het veel interessanter, dus ik heb besloten deze serie podcast te beginnen uh, met als titel The Good, The Bad and The Interesting. Waarin ik uh, niet zozeer mezelf, maar vooral interessantere mensen aan het woord ga laten. Uh, dat zullen uh, voornamelijk designers zijn, uh, maar ja, we zullen gaandeweg zien wie ik allemaal te spreken krijg. En ik leg al deze mensen de vraag voor, kan je me uitleggen wanneer iets slecht is, wanneer iets goed is en wanneer iets interessant is? En uh, ik ga ervan uit dat ik heel veel verschillende antwoorden ga krijgen. Het zijn allemaal mensen die zich bezighouden, of heel veel van deze mensen zullen zich bezighouden met... Het digitale design vlak. En dat is natuurlijk een heel erg breed vakgebied. Dus dat kan alle kanten op gaan. Ik ben echt enorm benieuwd wat eruit gaat komen. Het eerste gesprek heb ik inmiddels gevoerd. Dat is met Rahul van Q42. Een briljante um, interaction engineer, zoals hij zichzelf noemt. Um, en laten we gaan luisteren wat er van het eerste gesprek is geworden. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik heb erover na zitten denken, ik kan helemaal geen... ...slechte voorbeelden meer verzinnen, want ik kijk daar ook niet meer naar. Ik kijk eigenlijk ja. alleen maar naar dingen die ik heel tof vind. Ja. En ik, ik gebruik daarvan wat ik kan gebruiken. Okay. En als ik slechte dingen zie, dan doe ik er gewoon niet zoveel mee. Dus dan ja, dat is kut, dus een close window, next, weet je. Oké, ja, ja, ja. En okay. een yeah, yeah, yeah. dus, uh, voorbeeld van iets goeds dan? Een voorbeeld van iets goeds als in een app of een website? Ik weet het of... niet, hè? dat kan natuurlijk op heel veel manieren. Je kan ook zeggen van wanneer is code goed, bijvoorbeeld. Of wanneer is een app die je ontwikkelt goed... Uh, wanneer is het bijvoorbeeld goed genoeg om live te gaan of bestaat zoiets niet uh, ik ben een pragmatist dus ik ben uh, een van de mensen bij zeker bij q die uh, misschien wel geneigd is om uh, dingen te downplayen en uh, en en te neigen naar sneller live gaan daarom passe ik veel meer op de jumpstart approach die we hebben met veel prototyping en gewoon yolo en bouw gewoon iets zet het live hoor van de users uh, uh, ...zorg dat de feedback komt en ja. kijkt dan wat daarmee uh, nog te doen is. Ja, ja, dus ik ben heel, nee, heel erg van die aanpak. Ik heb je dat wel eens horen zeggen inderdaad ze zeggen van, ja, zolang je niet shipped bestaat het niet. Nee, toch? Ja. Nee, dat. Ja. Um, en het andere ding wat ik, uh, het andere uitgangspunt wat ik altijd in mijn achterhoofd hou is uh, als je een stuk tekst op een HTML pagina zet. En gewoon de netjes de title en de metatags invult. Dan heb je een volledig leesbare, volledig responsief, volledig toegankelijke, volledig usable website. Die je op alle devices draait, in alle verschillende browsers. Uh, en alles wat jij vervolgens daaraan doet, maakt dat minder goed. Ja, je kan het alleen maar stuk maken. Als je, ja, je vakgebied besta bestaat letterlijk uit dingen kapotter maken dan ze waren. Vaak met dat argument, ja, maar dit is niet mooi, Times New ja, Roman ja. op een, uh, en, en misschien nog wel met argumenten als, als mijn tekst helemaal over de hele breedte van de browser gaat, dan is dat niet lekker leesbaar, eigenlijk je, je, je maximaal x h tekens. Maar... Ik ben het met een je eens, als je max width toevoegt. Ja, Dan, dan is ja, het inderdaad ja. beter, ja. ja. Maar ja, je kan ook gewoon je browserwindow minder breed ja, maken. Ja, dat, ja. Het ligt bij de user om het minder leesbaar te maken of niet. Ja. Dus ik, ik zit vaak met dat in mijn achterhoofd, van uh, wat ik nu aan het doen ben. Is dat nu een verbetering of is dat een soort van egotisme dat ik het zelf mooier vind, maar wat heeft dat eigenlijk te maken met, met dat, iets, dat iets usable is? En uh, uh, wat we net hadden met uh, die discussie over of je een photoshopper bent of niet. Uh, uh, software is in feite altijd een, een, een tool, een utility. Dus je bent nooit iets aan het maken van, van het primaire doel is om mooi te zijn. Nee. Als je dat aan het doen bent, dan ben je waarschijnlijk geen software aan het maken. Nee, nee, nee, nee. Je bent, Het moet altijd, er is altijd een human computer interaction ergens. Ja. En uh, omdat die interactie er is, moet, is jouw missie eigenlijk om die interactie zo dat simpel mogelijk het, te maken. Het hele grote nadeel aan uh, uh, programma's als Photoshop en Pixel Editors is dat daar geen interactie mee vormgegeven kan worden. Nee. De interactie nee. is er niet. Nee. Ja. nee. En je ziet altijd maar één staat. Ja. En die staat is de staat die ja. jij zelf bedacht hebt. Ja. Die is ideaal. Ja. Zeker omdat de tools allemaal gericht zijn op alles op een pixelniveau helemaal zo solide en ja, het juist uit tof is dat je je kan een active state en een focus state die kan je allemaal vormgeven. Ja. En ergens is het ook uh, in de tijd van leren omgaan met Firebug en, en design in de browser weet je, zo'n tien jaar geleden dat het een beetje aan aan zat te komen. Daar zat ook op een gegeven moment een besef in van: er is geen perfect, dat bestaat helemaal niet. En, in het begin is dat vervelend, omdat je ja. iets had gemaakt... en het lukt je niet om dat te representeren in een browser. Ja. Met ronde hoekjes destijds en dropshadows. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment ga je er overheen en accepteer je... maar dit, is gewoon, dit zijn gewoon de tools die ik heb om iets te maken. Ja. Dit is wat ik ermee kan. Uh, als ik meer vanuit de tools ga denken, dan ben ik blijer. Dan ben ik minder gefrustreerd. Nou ja, wat ook, wat denk ik heel erg veranderd is in, in die... ik weet nog wat dat... Ik heb, laatst heb ik een workshop gegeven ergens bij een uh, club. En die, zat, uh, die stuurde mij ontwerpen van wat zij tien jaar geleden maakten en wat ze nu maken. En het was precies hetzelfde. Alsof er niks veranderd was. En toen vertelde ik aan ze. Tien jaar geleden toen hadden we moeite met ronde hoekjes. Dus toen eigenlijk het web kon minder dan we konden verzinnen. Tegenwoordig is het andersom. Wij kunnen nu veel meer dan je kan verzinnen. Dus de, de techniek... Er kan zoveel meer dan één ontwerper kan bedenken. Ja. Uh, dus dat, dat is echt aan het veranderen. Dus de ja. web is nu beter dan Photoshop. Ja. ja, ook qua functionaliteit, want wat we vaak uh, waar we het vaak nu over hebben is uh, als we naar zo'n Google conferentie gaan, zoals laatste Progressive Web Apps Summit. Ja, precies. Uh, ik heb daar niet heel veel nieuws geleerd, maar het was weer goed om het allemaal te zien. Maar de ah ja, movement ah, maar naar, die. Progressive uh, web apps is redelijk nieuw, toch? Ja, precies. Maar ik had ik had het allemaal wel een keer gelezen in blogposts en zo. Precies, ik ik, ik vond ja. het allemaal wel. Maar er zijn genoeg mensen bij zo'n conferentie die dan best wel meest zijn dat dat dat je met uh, met een mobile app tegenwoordig uh, volledig offline support kunt bouwen. Uh, USB support hebt, Bluetooth hebt. web audio is een ding. Weet je, ja, ja. Er zijn genoeg mensen die dat niet helemaal door hebben. Dat de zijn de websites, allemaal... toch? Ja. ja precies. Ja, ja. Uh, en als je luistert naar wat Google zegt, die zeggen als we niet het webplatform competitief maken met de native platforms... ...dan verliest het web en dan is het gewoon over en uit even een paar jaar. Ja. Gegeven dat dat zo gaat zijn, moeten we nu het webplatform competitief maken. Dus die hebben alles... jij dat zelf ook zo? Dat ze dat aan het doen zijn dat het, dat het nee, moet? Nee, dat het web gevaar loopt? Uh, als je accepteert dat applicaties onderdeel zijn van het web... Ja. ...en niet alleen maar websites... Oké, okay, niet dus alleen als, documenten? Ja, niet alleen documenten, maar, maar echt het, het web 2.0-achtige concept van... een soort intrinsieke verrijking van documenten met API-functionaliteit. Ja. Uh, dan ga je op een gegeven moment gewoon heel simpel. Je gaat een offerte schrijven en je zegt, dit is wat er moet gebeuren. Als dat kan op iOS, maar niet op web, dan ga ik het in iOS doen. Of ga ik in ieder geval in de offerte schrijven dat het in iOS gaat gebeuren. Ja. Als iOS zegt, ik kan uh, iets heel maar simpels. het idee dat, dat het... ...op het web werkt het gewoon voor iedereen. Is dat dan niet een, een meerwaarde? Of... Ja, maar uh, uiteindelijk heb je gewoon een, uh, een idee. En dat idee, uh, iemand vraagt aan ons vanwege het feit dat we een agency zijn... ...kunnen jullie dat idee, idee realiseren? Ja. En als we zeggen, uh, op het web kan ik het idee voor 50%... ...hier is nog vette die dat voor de helft doet, dan gaan ze een andere agency pakken. Ja. En de hele industrie werkt dus zo... Oftewel, er is gewoon een, een, een, ja, een visuele okay. cycle die ervoor zorgt dat je gaat pitchen naar dingen wat het, kan, wat het voor elkaar kan krijgen. Maar een heel, heel goed concreet voorbeeld is gewoon: um, uh, ik wil uh, muziek afspelen in de app die ik gemaakt heb. En ja. ik wil dan met de volume-buttons op mijn device wil ik de volume kunnen aanpassen. Ja, ja, ja. Als dat niet kan op een website, nee. dan is dat kut. Ja. En dan ga ik gewoon een native app gebruiken. Ja, uiteraard. Ja. Nou, daarom moet het competitief zijn. Ja. En dat ga, die discussie blijft dan gewoon ja, gaan okay, voor bijna alles. Ja, ja, maar goed, je kan natuurlijk afvragen, moet het competitief zijn? Of zijn er gewoon sommige dingen die native zijn? Er zijn er sommige dingen die webby zijn? Of zijn er sommige dingen beter op het web, andere dingen beter op maar native? Maar dat is nog steeds competitief. Maar dat is, dat is gewoon concurrentie en ja, ieder ja. heeft zijn eigen krachten. Dat is oké. Okay. Maar je moet het er niet meer over hebben dat de ene volledig wel je batterij leeg en de andere, programma technisch, gewoon dat kan managen. Dan is het niet competitief, dan is het de ene beter dan de ander. Zodra ze allebei die, die functionaliteit bieden, dan kun je het erover hebben... oké, okay, websites hebben bijvoorbeeld hyperlinks. En uh, zijn uh, content addressable, dus die, die hebben gewoon REST APIs... die kunnen gewoon uh, opgevraagd worden door je in een browser een URL aan te in te typen. Straks met progressive web apps heb je een voordeel wat niet bestaat... Uh, op, ...op in ieder geval iOS, binnenkort wel met Android, met Android Instant Apps... ...wat wel grappig is, Google gaat lekker met zichzelf concurreren... ...maar je kan dan naar een website gaan... ...je laat alleen maar het ene artikel wat je wil lezen... ...dat is laatst bij het voorbeeld van de Washington Post uh, Progressive Web App... Ja. ...maar stiekem is die zichzelf aan het upgraden naar een volledige applicatie... ...die dezelfde rijke functionaliteit heeft van de app... Ja. ...maar jouw binnenkomst was via Google. Ja. Dat kan niet met apps. Nee. Dat kan niet goed met apps. Ja. Dus ze kunnen wel dingen gaan indexeren... Maar je zal nooit op de, op de snappiness gaan komen, op de, de, de, de manier waarop een website gewoon geïntegreerd is met de rest van het web. Ga je nooit komen als ik, je. Toen ik, ik, uh, ik ik ik die discussie daarover los. Of die discussie, toen het nieuws over uh, progressive web apps kwam, toen dacht ik van dit gaat eigenlijk alleen maar over geavanceerde boekmarking. Toch? Je wil op de homescreen komen met een icoontje. Dat is waar het over gaat. Dat is een van de dingen. Hele congressen! Ja. Ja, maar dat is niet alleen waar PVA's PWA, over gaan. Niet, niet alleen over uit uw homescreen. Het gaat ook over ik wil push notifications kunnen sturen. Ja, Daarvoor heb ja, ik rechten nodig. Ja, ja, ja, precies, ja. Ik wil, uh, ik wil uh, een background task kunnen starten en runnen en vanuit ja, kunnen gaan. Wel... Als ik een USB of een Bluetooth functionaliteit toevoeg, ik wil bijvoorbeeld dat ik een app heb die mijn, gewoon zo'n fit app. Ja. Ik wil dat die, The Guardian heeft er nu eentje gemaakt voor de Olympics, hè? Ja. Die uh, download je, die je, die download je, die open je ja. in je browser. Vervolgens kun je hem, als je hem twee of drie keer bezoekt, kun je hem op je hoofdscherm zetten. En de volgende keer dat je hem opent, weet hij gewoon hoe ver je gelopen hebt. Uh, nou, dat kan een website in theorie niet. Hoe moet je dat weten? En daarvoor ja. heb je de hoeks nodig die ja. zo'n PWA-platform voor je biedt. Dus ik wil het wel, um, om even weer terug te zoomen. Uh, uiteindelijk gaat het erom dat je moet kunnen bouwen wat je bedenkt. En we zijn op een punt gekomen eindelijk waar we op het web ook kunnen bouwen wat we bedenken. Ja. Waar dat vroeger echt best wel lastig was. Ja. En vroeger was er dus ook een grotere mismatch tussen uh, wat een designer designt en wat een engineer er vervolgens van maakt. Ja. En vaker dus ook een, een teleurgestelde designer, want die had een, een, een enorm idee in zijn hoofd. Ja. En misschien was dat met Flash mogelijk, maar hebben we voor HTML gekozen en is het dus... Uh, ...deels te niet gedaan. Ja. Tegenwoordig is dat andersom. Ja, een designer bedenkt iets... ...en de engineer die kan het veel verder trekken. En ja. Het mooiste van zo'n voorbeeld is zo'n Hieronymus Bosch... ...die we gemaakt hebben. Ja. Die kun je alleen maar voorbeelden... ...die kun je eigenlijk niet ontwerpen. Je kunt niet, er zijn geen tools waarin je... ...een interactieve documentaire... ...met narration en, en contextuele audio... ...en in- en uitzoomen... En ...dat kun je niet ontwerpen. Dat moet je eerst maken. Ja. En terwijl je aan het maken bent, ontdek je hoe ver je gaat komen in dat abstract idee van het deel. hoe is e dat gegaan, het proces? dat proces? Is dat echt vanuit de techniek begonnen of is dat een team van designers en developers? Samengon? Ik was er zelf niet bij, maar wat ik ervan begrijp is dat het echt een samenspel was van, van uh, de, de, de visie van de documentairmaker. Ja. Uh, en, en Marcel in dit geval, die, uh, die gewoon cutting-edge webgeheelachtige dingen bouwt met zijn micro-library weet van kijk ik ik kan dit wel performant krijgen. Dat betekent dat ik weet wel dat dit soort dingen kunnen. Ja, ja, ja. En dat dan een, een documentaire maken zegt van ja maar zonder audio is het ook een beetje boring. Kunnen we niet audio erbij zetten? Ja, ja, ja. Waarop Marcel dan gaat zeggen, geef me even twee dagen, ik ga even pielen. Die gaat even met web audio aan de slag. Die, die zoekt uit waar de performance considerations zitten. En ik, ik neem en aan dat op hetzelfde moment zit er een interaction designer wellicht ideeën over de interactie te verzinnen en een visual designer is bezig met hoe moeten de details eruit zien, hoe ziet het geheel eruit? Ja. ja, volgens mij was dat een visual slash interaction designer in dit geval, okay. maar ja. het was best wel een klein team. En het ja. heeft volgens mij meer dan een jaar geduurd okay. om het te bouwen. Want als je erover nadenkt, weet je, het is heel veel, is het eigenlijk assets. Dus zij moesten alles inspreken met iemand die dat met een fijne stem kan inspreken. Ja, ja, ja. Ze moesten helemaal nadenken over wat is de reis die je als gebruiker ondergaat. Ja. Dus eigenlijk kon je dit helemaal bedenken. Je kon je helemaal voorstellen hoe dit zou werken. Maar je kon er niet een voorbeeld wireframepje van maken. Nee. Zo'n tool bestaat helemaal niet. En dit is ook waar... Ja, maar we maar ook goed, dat wireframing, dat gaat dan ook over... Het gaat niet zozeer wireframing, maar het gaat over de rol. van. Wat moet je ermee? Wat gaan hoe gaat het werken? Hoe gaat het werken? Ja. Wat gaan mensen ja. ermee doen? Waarom willen ze het gebruiken? Want voor de duidelijkheid, voor mensen die het niet kennen, dit is een interactief schilderij eigenlijk. Toch? Je kan door het grote drieluik van uh, Jeronimus Bosch heen inzoomen, uitzoomen, tot echt tot op ver vast niveau kan je inzoomen. Een ongelooflijk mooi ding is het. Ja. ja, ik weet niet of ik het mooi zou noemen. Het is zeker interessant. Het is, het is episch dat, het, dat iemand het 500 jaar geleden heeft kunnen maken, heeft kunnen bedenken en dat er zoveel diepgang in zit. En dat mensen nog steeds dingen uh, ontdekken erin. En ja. Symboliek en, en betekenis. Die... Nou, maar die site is ook mooi, want je kan echt inzoomen op een niveau wat ja. je in de realiteit niet uh, kan. Ik wil het schilderij. Ja. <laughs> de site, ik zou nooit de site niet mooi noemen, wij hebben het gemaakt. Maar... Uh, uh, ja, het is de tofste reactie die we gehad hebben erop is dat iemand zei: Volgens mij, van this is the internet we were promised. Weet je van yeah, yeah, yeah. iedereen zei dat het internet zo tof ging worden, yeah. maar dit is de eerste keer dat ik het daadwerkelijk zie. Yeah, yeah, yeah. En uh, ergens valt dat ook nog misschien wel een beetje tegen, want ik weet wat er allemaal nog meer kan, omdat yeah, yeah. <laughs> ik de techniek begrijp en wat we allemaal niet hebben gedaan in zo'n interactief schilderij. Maar ergens zit ook wel juist dat is juist ook de, de win, is juist het feit dat we hebben we kunnen zeggen, deze functionaliteit en deze techniek wel, maar niet doorslaan omdat doorslaan mogelijk is. Ja, ja, ja. Dus we hebben WebGL gebruikt om, om het in- en uitzoomen super smooth te maken, om te wijzen waar dat kan, maar we hebben niet alles opeens volledig in 3D zitten modelleren of zo. Nee. Want uiteindelijk gaat het om een tweede was bekijken. Ja. Ja. Maar goed, dat vind ik wel... Ik, ik, ik heb het eerder gehad, hoor. Dat ik, met, ik had het met de Rijksmuseum-site, dat ik voor het eerst dat ik zei... Bij, bij het Rijks, als je dan uit het Rijks komt, dan kan je zeggen, hmm, ik vond de website beter. Weet je, en dat is, dat is voor het eerst dat dat gebeurt. Nou ja, ik denk dat de Government Digital Agency in Engeland is ook zoiets waarbij hetzelfde gebeurt maar op bij een heel ander niveau. Waarbij je denkt, van, nou, de website is beter dan, dan, ja. dan naar het loket gaan. Ja, ja bij, de, bij de website, in het geval van de Government Digital Agency, heb je een consistente ervaring... Voor iedere vraag die je stelt, heb je op dezelfde manier, met dezelfde toon, met dezelfde simpele taal, ja. krijg je een, een, een antwoord. In meestal twee of drie zinnen. Ja. Die, de, die tot de essentie van jouw vraag doordringt. Dat is heel moeilijk om voor elkaar te krijgen. Ja. En bij een loket staan uh, hangt het maar af van de persoon met wie je spreekt. Of ze dat goed of simpel kunnen uitleggen. Ja, ja, ja. Dus uh, dat, daar hebben ze echt, de, dat was echt, de GDS is dus wat mij betreft een, een keiharde overwinning op uh, systematisch iets complex en bureaucratisch versimpelen ja. en dan presenteren en dan heeft hij eigenlijk helemaal niks te maken met met visuele stijling of vormgeving of zo. Het heeft alleen maar te maken met design als in uh, van, een, een, een complex ding uh, begrijpelijk maken voor ja. iemand die dat niet per se allemaal door heeft. Je, je kent een infopages toch? Ja. Dus dat je als je slash info in de URL zet dat je de reden van het bestaan van die pagina krijgen we zien. Het is toch briljant? Dat is ja. toch fantastisch dat iemand dat verzonnen heeft. Ja, ja. ja dat, zijn, uh, dat zijn dingen waarvan. Zo'n zo geval van zo'n government UK website is uh, het minst kapot maken van die standaard usable times en Roman pagina. Ja, ja, ja precies. Ja, ja, ja. Daar hebben ze iets toegevoegd door. Het op te delen in, in een goede informatiearchitectuur. Ja. En daar heel rustig over na te denken en heel erg vanuit de gebruiker, uh, vanuit de klant uh, te testen en, en daarop te itereren. Ook heel erg goed testen. Ze zijn heel erg uh, van het. Uh, volgens mij, elk team is verplicht om elke week of elke twee weken of zo te testen. Ze zijn er echt heel erg mee bezig. Ja. Ja. Ja, en dan uh, de engineering die daarin zit. Dus zorg dat het gewoon super snel is en ja. op alle devices werkt. Dus er zit nog wel vast best wel een uitdaging in. Ja. Er zit vast best wel een database achter. Ja. Maar als je hem gebruikt, zit je daar niet over na te denken. Dus het is weer de andere kant van het web van zo'n Hieronymus Bosch, waar de engineering druipt ervan af. Ja. En dat is echt zo'n ding waar wij onwijs op aangaan. Ja. Maar ergens is het ook super stoer om juist met zo'n light touch. ...dat niemand het weet, toch zo'n zo keihard werkend uh, informatiesysteem op te leveren. Ja, ik zat laatst in Griekenland drie weken... ...en ik zat twee weken in een uh, prachtig huis op een berg... ...maar daar hadden we alleen maar uh, 3G-internet. Dus daar was geen kabeltje naar het huis toe. En wow, toen we, en ook nog heel beperkt. Het was heel duur, dus we, we gingen geen YouTube-filmpjes kijken en zo... ...als het al lukte, want het was heel traag. En daar moet je ook voor ontwerpen... In Nederland denken we vaak dat we dat niet hebben, maar hou jullie daar rekening mee? Of is dat echt een uh, liever niet? Waarmee? Met slechte connectiviteit. Oh, nou ja, um, sterker nog, dat is wel een paar keer voorgekomen in gevallen waar wij ons niet hadden gerealiseerd dat het een issue zou zijn. Dus uh, een geval waar we dat wel weten is scholen, dus we maken genoeg software voor digiborden en uh, dan zijn kids met chromebooks of met iPads zijn ze bezig zo'n schooltas of zo'n uh, zijn die voor blink aan het werk ja. dus dat is echt zo'n ding waar je daar echt rekening mee houdt maar laatst hadden we er eentje gemaakt voor um, hoe heet het ook weer hier in den haag is er een uh, bij uh, de tweede kamer is er zo'n organisatie die uh, schoolkinderen leert over hoe de tweede kamer werkt okay. uh, rijks ik weet niet meer hoe dat is. Rijksdebatsimulator, dat. Het ah, Rijksdebatsimulator. Dus ga je met kinderen, ga je daar, volgens mij ga je daar misschien in een van de kamers ga je gewoon zitten en dan heb je een soort app waarmee je een debat simuleert. En die hebben we gemaakt, maar uh, er zijn gevallen waarin de wifi het niet doet en dan doet die app niet zo goed. En uh, volgens mij was, we hadden achtergekomen dat een van de plekken waar die het niet zo lekker doet is als toevallig in de lift staan ofzo. Yeah, yeah. En dan, daar hadden we dan geen rekening mee gehouden, dus dan moet je heel erg terug gaan naar, uh, oh shit, nu moeten we hiervoor ontwerpen. Hier moeten we uh, uh, zorgen dat als er uh, slechte uh, connectiviteit is, dat je dan uh, een loadertje laat zien. Als hij het helemaal niet doet, dat hij dan aangeeft dat hij offline is. Maar we waren ervan uitgegaan dat het niet een probleem was. Dus ja. we moesten dan als een soort van een bugfix dat gaan verwerken. Wat je eigenlijk wil, is dat het platform aan zich gewoon gebouwd is op het uitgangspunt van connectiviteit is, is, is potentieel niet altijd aanwezig. Ja, ja, ja. Momenteel in het webplatform ga je ervan uit, ik heb connectiviteit, dus ik ga data halen van de server. Precies, ja. Uh, en uh, dat leidt dus ook naar uh, designers die designen gewoon de happy state van ik heb data en ik laat het zien de, niemand gaat een scherm ontwerpen met loading of je wifi connection is poor of, of zoiets uh, en het fijne van dat uh, die service workers uh, laag die ze nu aan het bouwen zijn voor progressive web apps is dat je daar op ieder niveau uh, een hoek voor krijgt dus ja. je kunt heb je die toch gezien van jake arkebald waar het heeft over Li-Fi? ja eh, Dus dat Li-Fi dat hij dat noemt dus Li-Fi be daarmee bedoelt hij uh, uh, Wi-Fi die zo kut is dat hij niet eens uitvalt, maar dat hij gewoon voor altijd blijft laden. Ja, die zegt dat er een wifi. Ja. Die zegt dat er verbinding is, maar die is er niet. Ja. In de trein heb je dat heel vaak. Precies. Heel vaak als je naar een uh, als ik naar een congres ga en ik neem een hotel. Ja. Free wifi, maar geen internetverbinding. Ja. Ja. Wi-Fi maar geen internet, ja precies. Ja. Dus uh, uh, je kunt dan in die apps kun je daarvoor zeggen, hey, ik weet dat dit nu het geval is of ik weet wat mijn bandbreedte is, dus dan kan ik zeggen ik download de plaatjes niet. Of ik ja, speel ja. een video af of ik speel een low, low res versie van mijn video af. Ja, ja, ja. Dus dat zijn allemaal dingen die nu gaan komen, die nog ja. die zijn er nu al. Um, dus wat we volgens mij volgende week gaan doen, gaat de Wolfjan hier intern een Progressive Web App workshop of talk geven, waarin hij in ieder geval gaat zeggen hé hey jongens, de dingen waar we al jaren over gehoord hebben, die zijn nu geshipt in Chrome Stable. Dus die zijn nu gewoon beschikbaar, dus die moeten we gewoon gaan gebruiken. Ja, okay. En je moet het natuurlijk altijd afwegen. En je moet het altijd tegen alle andere dingen uh, uh, opwegen. Van waar ligt onze prioriteit? Maar en hoe werkt het ook zonder? Hè? Want zijn er nog altijd browsers die dat niet ondersteunen? Uh, het fijne van, van de service workers is dat het een soort van progressive enhancement is. Dus als je er code voor schrijft die er mee omgaat, dan gaat een browser die dat support, in dit geval dus Chrome, die, die gaat, gaat dat ondersteunen, ondersteunen en andere browsers niet. Ja. Wat dat teweeg brengt is dat hopelijk gebruikers gaan merken dat... ...de app in Chrome beter werkt... Ja. ...en in andere browsers niet... ...dus dan gaan ze switchen naar Chrome... Op, ...waardoor... ...browsers gaan. Ja, waardoor een Safari... ...die moet concurreren. Ja. Safari zegt nu... We, ...we gaan volgens mij... zijn ze bezig met service workers... ...maar ze lopen achter... Ja. ...dus die krijgen dan een, een, een stok achter de deur... ...om te zorgen dat het ja, uh, in parity blijft. Ja. Dus dat zijn ook grappige dingen... ...hoe, hoe Google hun positie als... Uh, ...monopolie in feite van, van de browsermarkt... ...gebruikt om de andere browsers... ...een beetje de goede kant op te treiten. Maar het verschil met vroeger ja. is... Vroeger was het Microsoft D niks. niks. En dat was wat iedereen achterhield. Ja. En nu doet Google meer ja. dan de andere browsers. Ja. Waardoor de andere browsers bij moeten blijven. En dat is eigenlijk een gezonde vorm van concurrentie wat mij betreft. Ja, ik, ja. zie de, ik zie de overlap met dezelfde situatie van vroeger. Maar ik, ik vind het niet erg. Omdat het, het is allemaal open source. De, dat team van het, het Google Chrome team, is dat zijn gewoon fijne mensen. Dat waren de mensen die voor 15 jaar geleden allemaal individuele blogs zagen posten. En die zijn nu allemaal daar gaan werken. Ja. Dus het zijn niet anonieme figuren die ik niet ken. Um, en wat ze doen is gewoon, ik sta er gewoon achter. Dat zijn goede besluiten. Ja. Dat hele webmanifesto van... Uh, accessible Web-beninvestering. We gaan ieder onderdeel van de browser gaan we exposen aan jou als developer, zodat je meer controle hebt over je, over je, over je apps. Ja, ja, ja. Dat is gewoon heel fijn. Ja, fantastisch. Ja. Het, het maakt het wel heel veel werk om gewoon je, je werk te kunnen doen. Je ja. moet nu 500 dingen leren in plaats van vijf. Maar... En, en als je nou vanuit een, ik ben ook altijd heel erg, ben, uh, ik ben zelf bezig met hoe dingen er visueel uitzien. Hè? Dus zo'n uh, mooi. En wat ik vaak in discussie met designers heb, dan laat ik een webfond en dan zie ik eerst het fallback Of ik zie, weet je, als ik toevallig net langs op koude rij met de trein, dan zie ik niks. Ja. En uh, Wat zijn daar nou eigenlijk, heb je daar ook, want dat gaat ook over schoonheid of een mooie. Dat zijn verschillende visies volgens mij. Wat ik eigenlijk altijd gevonden heb is dat.. Uh, Fonts. Um, eigenlijk zou je custom fonts alleen moeten gebruiken voor echt illustratieve dingen. En niet de hele body moeten customizen daarmee. En eigenlijk vind ik dat als designer. Dus eigenlijk is dat mijn neiging. En wat ik nu wel grappig vind is dat je ziet dat GitHub en die had dat ook nog, GitHub en Medium, ja. die hebben nu allebei gezegd, we gaan systeemfonds gebruiken. Ja, precies. Heel veel mensen op Mac zeggen, oh wat een mooi ja. fonds is dat opeens. Ja. Dat is gewoon het nieuwe OS10 Mac OS Systeemfonds. en op Windows heb je weer een andere. Ja. Maar en gewoon Linux ook. Een, gewoon omarmen dat, uh, dit is een applicatie, die moet eruit zien als applicaties eruit zien. Die moet het systeemfonds gebruiken, dat is toegankelijker. Ja dat is uh, een, een verantwoordelijkheid die je zelf gepakt hebt terugleggen bij de verantwoordelijkheid van de OS ja. maar daarmee ook zeggen hey users die kunnen gewoon het fond aanpassen als ze per se aan de fond willen van het systeem daar zit een soort elegantie in en een soort accepteren van het maken van een utility ja. en uh, tuurlijk is het Github logo of het, uh, het logo van medium is custom ja. en daar mogen ze hun huisstijl mogen ze daar volledig mee uitdragen maar de, de, de, het vond van de app zelf... net als op mobile... is niet per se iets wat je altijd moet gaan aanpassen. Dat Hoog ik heb dat, Jaren geleden een super interessante mythe van gezien. Toen was er een... Um, uh, jongen die hield een presentatie... Oh, die ging een presentatie houden over... Uh, het customizen van formfields. En daarvoor was een jongen... een, een designer, en dat is uitzonderlijk... die zei je moet... Uh, ...formfields niet vormgeven. Want dat kunnen we niet beter dan de verschillende browserbouwers. Want in elke browser zijn formfields anders. Op touch devices zijn formfields anders. Want dan moet bijvoorbeeld focus veel groter zijn. Focus state, active state, want dan zit je vinger erop, dat moet duidelijker. Uh, dus dat kan je niet beter. Dus hij <laughs> zei, je moet geen formuliervelden vormgeven. dat is eigenlijk hetzelfde wat jij nu zegt... Je moet tekst niet stijlen. Of essentiële tekst moet je ja. niet stijlen. Ja. ja, niet per se. Als je een goede reden hebt. Ja. Um, of als, uh, als je app niet veel meer is dan alleen je huisstijl. en ja, Dat zijn vast wel redenen te bedenken. Ja. Maar grotendeels... Waarom zou je iets... Het is net weer die discussie over Times New Roman. Waarom zou ik iets wat door duizenden mensen al ge, ge, ge test is. een ja. abi test. En ze weten dat het goed werkt. Waarom zou ik dat overschrijden met mijn persoonlijke... De zogenaamde designer skill. Nou ja, kijk, er is natuurlijk wel wat we te zeggen. Er zijn gewoon heel veel lettertypes die gewoon super, super goed zijn. The Guardian doet het volgens mij heel interessant. De eerste keer dat jij een site bezoekt, krijg je de Georgia te zien. En dan gaan ze op de achtergrond, gaan ze hun daadwerkelijke fond stoppen ze in jouw local storage. Heel hacky natuurlijk. Ja, en de volgende keer zie je dan de het, keer font. Zie je het ja. andere fond. Ja. Nee, ik heb daar geen probleem mee, maar, nee. euh, maar ook gewoon op meer gebieden dan alleen font. Dus ook op het gebied van uh, iconografie bijvoorbeeld, of uh, uh, op het gebied van design patterns. Weet je? Er zit op een gegeven moment een discussie van why reinvent the wheel iedere keer dat je iets gaat maken. Ja. Als designer vind ik het leuker om concrete businessprocessen en, en businesslogica van een nieuwe case op te lossen... Ja. ...en niet iedere keer weer die boilerplate door te gaan van welk font ga ik kiezen, ja. welke kleurtjes ga ik pakken... En misschien is dat je wel jouw ding als designer, maar misschien ben je dan niet, niet een designer die met gedrag bezig is, maar een designer die met vorm bezig is. Ja. Dan ben je een vormgever, misschien ja. niet per se een designer. Ja. Ah, ja. Ik zie mezelf heel erg ja. als iemand die, die, die gedrag probeert uh, een bepaald gedrag probeert te verkrijgen door een funnel te creëren. En die funnel die, die include bepaalde soorten gebruikers en exclude, express, bepaalde andere soorten gebruikers. Dat is wat ze effectief doet. Dat is design is keuzes maken over iets, totdat er bepaalde mensen overblijven. Mooi dat je zegt van: uh, vormgeving is geen design. Of niet alleen. Hè? Dat is onderdeel van de ja, design. Ja, het is een subset van design. Ja, maar net als bij wat jij zei over GDS, dat sommige mensen zeggen wat lelijk. Ja. Uh, dan, ben, dan ben je maar naar één facet van design aan het kijken, terwijl holistisch gezien is het een prachtig design, ja. omdat ze holistisch naar het designprobleem hebben gekeken. Ja. Ze hebben niet alleen gezegd, oh, wat moeten we fixen voor gov.uk? Nou, het is niet mooi, laten we dat eens fixen. Ja, wat ze ja, moesten fixen was, er was een, een informatieprocesprobleem. Ja. Mensen kregen niet de informatie die ze zochten. Ja. Dat was het belangrijkste. Dat ja, hebben ze, en, ja, en dat, dat, sommige mensen kregen geen informatie. En ze hebben echt een paar ontzettend interessante uitgangspunten. Hè? Die 100% toegankelijkheid of zo. Ja. Ja. Ja, als, dat, als dat het ding is waar je op focust... Ik denk dat, het, dat we allemaal beter zouden worden als iedereen bijvoorbeeld zou zeggen bij alles wat we maken. Uh, in plaats van dat we het zo balanceren dat er heel veel effort zit, zit in visuele vormgeving en we laten designers een fontje kiezen en een logootje maken en een high-style bouwen en uh, overal met design patterns een beetje klooien zodat het uniek is. Yeah. Screw that. Dat wordt gewoon altijd standaard. Dus standaard systeem, standaard material design of whatever. gewoon Alleen maar dat soort standaard dingen bouwen. En tegelijkertijd zorgen dat er 100% toegankelijkheid is. Dat je al het budget daarin stopt. Dat je dan meer mensen bereikt. Minder bugs hebt. Beter software schrijft. En misschien is het dan minder mooi. En misschien zijn, is, is ergens onze hege, hele agency wereld gebaseerd op mooiheid verkopen. En misschien is dat... Uh, ik denk het wel, hè? De klanten uh, willen... Uh, terecht, maar misschien ook niet. Volgende week wil ik graag de homepage zien. Ja. ja. ja. Dus uh, systeemgericht ontwerpen is heel erg veel meer mijn aanpak, denk ik. Oké. Okay. Dus dat... Uh, ja. Ik, ik, ik ga daar ook meer op aan. Dan heb ik het idee dat ik iets met nut aan het bouwen ben. Ja, ja, ja. Maar dat hebben jullie sowieso hier bij Q, hè? Ik heb ook wel een presentatie gezien over de toegankelijkheid bij... Uh, van 9292, dat jullie niet tevreden waren met het stempeltje wat jullie kregen en dat jullie toen zelf nog eens zijn gaan onderzoeken of het echt wel toegankelijk was. Ja, nee, dat is niet helemaal hoe het liep. Wat, wat het was, was uh, we kwamen erachter, ik spreek nu voor Johan trouwens, ja. uh, Johan kan het vast beter uitleggen, maar we kwamen erachter dat we eigenlijk niet konden voldoen aan tegelijkertijd uh, HTML5 en WICAG, want in 2011 wilden we graag HTML5 gebruiken, maar WCAG liep nog achter. Die specificeerde nog iets van nou, xhtml punt ah, of ofzo. Ja, ja, ja. Dus dat kon niet, maar met HTML5 had je wel bepaalde nieuwe controls en uh, manieren om semantisch documenten te omschrijven, zo'n dus section elementen zo. Dus we konden niet tegelijk dat, do dat doen en voldoen aan de, uh, aan de voorwaarden van een uh, WCAG, of ik weet niet precies uit mijn hoofd wat voor voorschriften ja, er bij dus, zaten. dat maar... Nederlandse, die, die drempels weg Drempels weg, dat, ja. dat was hem, ja. En die liep ja, nog erger. De toegankelijkheidsrichtlijn of zoiets. Ja. Um, en aan de andere kant, toen we probeerden wel daaraan te voldoen... ...kwamen we erachter dat er toch mensen waren die gewoon de site niet konden gebruiken. Ja. Want het is niet zo simpel als uh, uh, intended, blind gewoon die richtlijnen implementeren... ...en dan denken, ik ben nu klaar. Ja. Het is, je moet het altijd testen met gebruikers. En dat ja, is dus wat Johan ook zegt. altijd zegt. Ja. En als je het wel test met gebruikers, maar niet voldoet aan de richtlijnen... ...dan heb je waarschijnlijk een toegankelijke website gemaakt... Andersom niet. Nee, dus het is belangrijk om die, die twee richtingen te kunnen uh, onderscheiden van elkaar. Ik vond het een, een, dat een doen. hele interessante presentatie die Jan toegaf. Want het ging over... Eigenlijk tot dan toe was, werd toegankelijkheid op het web gezien als een technische afvinklijst voor frontend developers. Dus dat was iets wat developers deden. En hij het heel sterk als een designprobleem. Hij zei ook, er zijn toen interaction designers bijgehaald ja. om het... Uh, uh, sterker ja, nog, hij vond het, het een, hij vond het uh, emblematisch van interaction engineering. Dus het was een probleem wat niet gefixt kon worden door een interaction designer... of door een frontend developer alleen. Je had iemand nodig, ofwel een iemand die beide kanten van het verhaal begreep. Nou, dat is precies waarom we interaction engineers hebben. Yeah. Of je had twee mensen nodig die samen van beide kanten het probleem gingen aanpakken. Maar als je alleen als designer naar toegankelijkheid keek... dan, uh, dan begreep je niet waarom een aria label relevant is. Want ja, ja, ja. Je bent geen HTML-er. Nee, en als je alleen als front-end developer naar keek, dan was je geneigd om dat vinklijstje te gaan Zit pakken. Zit het toch in? Nu is het toch klaar? Ja. Ja. Je, hebt die, je, je hebt dat extra menselijke vermogen, moet je erbij betrekken. Dat, uh, ik heb een t-shirt van uh, een bedrijf uit Amerika, NDAT, waarop staat software is about people. Dat is volgens mij de essentie is dat uiteindelijk waar het om gaat. Je bent iets aan het maken, je bent een utility aan het, zeker in het geval van 9292 een utility uitmaken waarmee mensen proberen de dag door te komen. Ja, het is een en dat ze dus belang, ja. iedereen kunnen gebruiken. Ja. En iedereen, iedere persoon. Niet, ja. niet een ander stuk software ofzo. Ja. Dus uh, ze hebben geprobeerd om een, een soort veralgemenisering te maken van uh, het probleem toegankelijkheid door een lijstje ervan op te stellen. Want ja, dan hoeven niet zoveel mensen erover na te denken, denk ik. Dan kunnen ze gewoon het lijstje implementeren en dan, dan wordt het uh, rising tide lifts all boats, zeg maar. Maar daarmee raak je een beetje dat menselijke kwijt. Dus ja. je moet er als persoon nog steeds zelf als designer of als developer... de verantwoordelijkheid nemen om te zeggen... maar ik ben wel software aan het maken wat gebruikt gaat worden door iemand. Ja. Dus ik moet zelf op zoek gaan naar iemand die uh, de gevolgen van die software gaat ervaren. Ja. En dan zien wat ze, wat ze ervan vinden. Ja. Dus daar kan je eigenlijk uit afleiden als je als developer... ...nooit software test met echte mensen, ben je dan wel echt software aan het maken? Of ben je dan gewoon een soort van fire and forget aan het doen en, en het het ge geef het je er niet om? Aan het met code. Aan het photoshop -methode effectief, ja. Ja. ja. Je moet die, die twee hebben. Dus het beste zou zijn als we dat integreren in het proces op een veel krachtigere manier. Het jammer is dat een proces als Scrum, waar wij vaak gebruik van maken, niet per se echt die feedback loop van de eindgebruiker erin verwerkt. Er zijn natuurlijk wel manieren om dat te doen. We hebben nu bijvoorbeeld een project lopen waarin we twee sprints doen, drie weken pauze waarin de klant user tests doet en dan weer twee sprints. Met, uh, met ogen op we gaan dan feedback van gebruikers verwerken. Maar het wordt gewoon gauw dat het uh, A duur wordt en B uh, dat de doorlooptijd verlengd wordt. Nou, je kan duur kun je fixen door te zeggen, dit is gewoon wat het kost. Maar ja, uiteindelijk heb je wel een fixed budget. Ja. Dus gegeven x aantal geld, stop je dat x aantal geld dan hierin of in user testing of in toegankelijkheid of in... Dus je hebt altijd die ja, afwegingen. Het, kan het user testing niet tussendoor, denk je dan? Kan het niet gewoon tijdens van hé, deze feature is af, we gaan gewoon doorwerken en een aantal mensen gaan nu testen? Ja, dat kan, maar het vergt best wel wat effort om ervoor te zorgen dat je goed gaat testen. Oftewel, je gaat niet naast iemand zetten, zitten en vertellen wat ze moeten doen, maar echt objectief goed even usability testen. Yeah. Daar heb je, uh, volgens mij is het, uh, is het Jacob Nielsen, die heeft hallway uh, usability testing bedacht. Yeah. Um, maar je hebt in ieder geval die shoestring approach van gewoon oh, even pak iemand uit de hal en ga ermee aan de slag. Yeah, yeah. Daar, dat, dat doen we sowieso wel, natuurlijk. Yeah. We laten het wel aan andere mensen zien. Maar als we het over toegankelijkheid hebben, we hebben hier niet allemaal mensen rondlopen die... Uh, uh, die uh, Lindus Plastisch zijn. Bijvoorbeeld, die yeah. uh, gebruik gaan maken van de functionaliteit die... ...voor hun bedoeld is, vanuit toegankelijkheid. Dus we hebben hier niet iemand die zegt... ...hé, uh, hey, ik gebruik wel even mijn, uh, mijn uh, screenreader... ...om als een malle door die site te gaan... Nee. ...en uh, feedback te geven op waarom het wel of niet fijn is. Dat doen onze, dat doen onze engineers deels soms. Weet je? Nou, eigenlijk ga je dat zelf ook wel doen. Maar dat is nog steeds niet hetzelfde... ...als iemand zijn die het de hele dag moet doen. En zoals we zagen bij Arend... Uh, ...die gebruikt gewoon uh, de screenreader op de site van... 100 keer wat wij normaal kunnen. Ja, dus dat kun je gewoon niet testen op die manier. En als je dat wel wil gaan doen, ja, dan moet je dus effort gaan steken in zorgen dat die mensen hier naartoe kunnen komen. Of dat wij naar hen toe gaan en met ze afspreekt. En dan zorg dat je ze beloont voor hun tijd. En, nou, er zit gewoon een proces in. En daarvoor moet je wel iemand hebben staan die zegt ik ga je dat even fixen. Maar ja, dan, dan heb je het wel met een klant over. En dit is wat het kost. En een klant die dan zegt, doe maar niet. Doe maar maar 90% van mijn gebruikers alsjeblieft, maar wel binnen mijn deadline. Ja. En dit is gewoon de, de permanente strijd die we aangaan op het gebied van toegankelijkheid. Ja, en er zijn natuurlijk wel een aantal dingen waar je kunt zeggen, oké, okay, ik, ik kan heel ver komen. Hè. Bijvoorbeeld gewoon al testen, toetsen voor... Ja, maar dat is ook wat Johan altijd zegt. Ja. Je kan uh, in principe keer de grootste toegankelijkheidsissues fixen ja. door jezelf deze vijf dingen mee te nemen. En dan gaat het niet over een vinklijstje van vink dit af en je hebt het gedaan, maar uh, denk hier en hier en hier en hier aan. Uh, en de dingen waar je dan aan denkt, die moeten zo grof zijn dat je ze niet af kunt vinken, maar dat je terecht in moet duiken. Wat, wat ik probeer, en probeer ik bij mijn studenten, is dat sommige dingen vanzelfsprekend zijn. Ik heb heel ik heb toen ik voordat ik uh, docent werd probeerde ik altijd mensen uit het bedrijf te en designers en ook developers te overtuigen van, of te bij te brengen hoe je toegankelijk kunt ontwerpen. Dat lukte niet. Dat ik, als ik nou van de volgende generatie, als ik daarvoor zorg dat het vanzelfsprekend is, dat het, niet eens, dat het geen eens een issue is, dat er niet over praten valt, nee. Tuurlijk is het in basis toegankelijk, want anders kan het niet. Ja. Zoiets, Weet je wat? Dat is iets wat ik uh, wat je zou willen verwachten. Hè? En natuurlijk dus is het contrast in kleur altijd hoog genoeg. Zijn lettertjes nooit in min Ja, dat zijn vanzelfsprekende ja. dingen. En dat is dus nog een reden om niet zomaar een design pattern of een uh, design framework overhoop te gooien en maar het vond te gaan aanpassen en je eigen huisstijlkleuren kleuren toe te voegen. Want daarmee maak je potentieel verrot iets waar miljoenen van een Apple en een Google in hebben gezeten. Uh, aan onderzoek om te zorgen dat het wel werkt ja, bij allemaal ja, verschillende ja, soorten ja, ja, ja, mensen en dat het snel is en, en begrijpelijk. En ja. Dus ik ben heel erg van leunen op die systemen. En waarom niet? Ik vind het helemaal niet logisch om te zeggen: ik heb uh, iemand heeft 100 miljoen aan research voor me gedaan. Ik vind dat waardeloos. Ik ga lekker zelf bedenken. Kunnen wij beter voor 5000? <laughs> ja. ja. ja. Um, en hier en daar maak je natuurlijk uitzonderingen, maar dat is oké, okay, want frameworks zijn bedoeld om uitzonderingen te maken. Maar als je. Als je het framework maar begrijpt, als je maar weet, dit is wanneer je deze uh, regel toepast of deze pattern gebruikt. En dit is wanneer je eruit breekt. Ja, ja. Want dat zien we bijvoorbeeld bij Google zelf al. Die, die hebben material design bedacht, maar op iOS doen ze lekker wat anders. Ja. Omdat ze weten, hey, we hebben getest met iOS gebruikers. Die vinden zo'n plusje rechtsonderin volledig dwaas. Daar staat er helemaal niks van. Ja. Uh, als je wil gewoon een tapbar zien, dan gaan we gewoon een tapbar maken. Ja, ja. Dat zal vast ergens die gedachte zijn geweest. Maar goed, dingen evalueren natuurlijk. He? Alles verandert elk jaar. <coughs> ja. Nou ja, ja, maar... Een paar van de dingen waar we het over hebben... Dus bijvoorbeeld designers die... Uh, ja, designers, vormgevers... Mensen die kleurtjes uh, mooi vinden. Zeg maar. Photoshoppers. Ikzelf hou heel erg van, van. Photoshoppers. Ja. Um, dat blijft wel gewoon in de regel hetzelfde. Het zijn, er zijn genoeg mensen... Die software maken... Die eigenlijk geen software willen maken. Ja. Die willen eigenlijk kunstmaker. Die ja. willen eigenlijk awards krijgen voor iets moois maken. Zeker. En uh, ja. daar is niks mis mee hmm. als je maar beseft dat, dat dat een niche is. En dat is niet de regel van de software. Waar wij naar, naar, naar kijken andere, bij... Dat, dat zou, zouden wij klanten willen. Daar zou je dus opdrachtgevers zouden dat moeten begrijpen. Ja. Maar ja, die willen ook prijzen winnen. Niet altijd. Ja. Soms wel, maar niet altijd. Soms willen ze, in het geval van zo'n Aircatch die we gemaakt hebben, dan hebben ze een prijs gewonnen. Maar ze hebben de prijs gewonnen van disruptieve, uh, innovatieve app. Dus Aircatch in dit geval is een app waarmee je uh, uh, als uh, blinde naar een film kan gaan. En dan je telefoon pakt en hij uh, beluistert met die microfoon waar in de film je zit. En gaat dan in je earbuds gaat hij, uh, vertellen wat er in de film gebeurt. Ja. Dus, je, ja, dus je kunt er dan gewoon bij zijn en gewoon mee naar de film en gewoon meebeleven wat er in de film Prachtig, gebeurt. Toch? Je hebt gewoon een dialoog, maar alles waar geen dialoog is, dan wordt er gewoon gezegd, er is een man die loopt over straat en die steekt de straat over en rijdt een auto langs. Briljant. En dat is een vorm van uh, nou, het design daar was echt hoe maak je dit werkend. Hoe maak je ja. dit gewoon ja. een, een, een fijne toepassing echt vanuit de toegankelijkheid. Want het hele punt van het product bestaan was ja. toegankelijkheid. Dat zijn toch de dingen die je wil maken. Toch? Dat, dat, ik heb uit een presentatie gezien op uh, Beyond Tellerrand van een blinde man. En die had het over de zegeningen van de technologie. Dat hij inderdaad dankzij zijn iPhone kon hij kijken. Hij kon uh, als hij op straat stond, zijn camera zou houden en dan las hij bijvoorbeeld uh, de, de, de, de straatnaamborden voor. Dan kon hij horen waar hij was. Uh, hij kon foto's maken. Omdat uh, in iOS heb je zo'n vierkantje die zegt. Uh, vierkantje staat nu in het midden, ja. wordt voorgelezen. Ja. Klik, foto. Fantastisch. Ja. Ja. Uh, maar in dit geval is dus, de, de prijs ging om... Uh, het was heel duidelijk dat de functionaliteit van deze app... Dat was hetgene wat descriptief was. En hij had het niet zo hoeven uitzien. En het was een mooie app, maar ik twijfel zelf... En ik weet niet of, of Aircatch dat ook denkt... Of dat de mensen die aan het project hebben gewerkt dat zo denken. Ik twijfel of het wel de moeite waard was... Om het budget ook in vorm te stoppen terwijl het misschien hadden we net wat scherper dingen kunnen supporten ja, ja. net wat beter. Want als het gewoon eruit had gezien als een standaard iOS-applicatie zonder custom-highstijl, had het misschien prima geweest. Ja. Ah, het zijn wel die dingen waar ik, waar ik gewoon over nadenk. Ja. Toch als het er lekker uitziet... Ja, maar het als het er standaard uitziet, ziet het er niet per se niet lekker uit. Ja, ja. Dan ziet het er gewoon oké okay uit, zoals ja. een iOS-app. Ja. En nu ziet het er custom, helemaal mooi custom gemaakt uit. En dat, misschien heeft dat bijgedragen, maar ik weet het niet zeker. En bij sommige dingen weet ik het wel zeker. Dus ik weet zeker dat bij bijvoorbeeld het Rijksmuseum, het, het museum zelf was, was toen bezig met een volledige rebrand en het nieuwe logo met die spatie tussen Rijks en museum. Ja. En iedereen had het erover, dat was echt een, een gesprek. Ja. Dus het moest toen wel ontworpen worden om daarbij te passen. Nou ja, wat ik bij Rijks juist zo interessant vind, is dus dat is een van de eerste uh, uh, bedrijven die gedurfd heeft om het logo niet te tonen op de website. Dat als je nu naar een werk gaat kijken, dat eigenlijk het ontwerp een kale jpeg is. <laughs> ja, ja. ja, ja. Behalve dat je wel, als je op Rijksmuseum.nl komt, staat er letterlijk zo groot in beeld het logo, ja. dat het niet past op het scherm. Ja, ja, ja, ja. Dus ze hebben er dan al hun, uh, hun, hun logo-toonpunten in één keer op het eerste scherm op. Maar, oké, maar alleen op de homepage. En dat is best wel een klassieke manier van vormgeving. Dat deden ze vroeger met uh, uh, huisstijlen. Ik heb vroeger wel voor drukwerk acteren gemaakt. Dan um, moest je papier, met briefpapier moest je ontwerpen, en op het voorblad, je had twee verschillende papieren, het voorblad en alle volgbladen. en op het voorblad stond het logo natuurlijk groot linksboven, en op alle volgbladen stond het ergens in de voeten. Ja. Dat is precies wat Rijks doet. Fantastisch zou iedereen moeten doen. Ja, nou, je ziet het steeds vaker volgens mij. Uh, Kijk bijvoorbeeld naar Facebook de afgelopen jaren. Yeah. Die hadden vroeger hadden ze Facebook staan dat is steeds kleiner geworden. Nu is het een echtje en dat wordt nu in links boven in de linkerbovenhoek gestopt. En, ja. Want uh, ten eerste, het is who cares? Ik heb liever die ruimte voor een searchbar. Yeah. En ten tweede, ik. De gebruiker weet toch wel op welke website ze, ze zit. Yeah, het is yeah. toch helemaal niet ja, ja, waardevol ja. om daar. Het logo ook bij te tonen. Ja. In applicaties op je telefoon zie je ook niet over dat logo staan, want je hebt zo weinig ruimte. Waarom zou ik ruimte opmaken aan een logo? Ja, het is dus, echt, dus dat is een conclusie. Die heb ik, ik heb het van, uh, van mobiele apps geleerd. Maar ook wel, nou ja, van vroeger van, het, uh, van, van papiervormgeving. Het logo. Maar op mobiele apps zal je nooit een logo linksboven zien. Nooit. Nee. Dat is echt wel een interessante info. Huh? Ja, of een hamburger menu. <laughs> ja. Oké. Okay. Hey, uh, volgens mij uh, was het een super interessant gesprek, toch? Of heb jij nog meer mooie, inspirerende dingen die je nog wilt vertellen? Ja, ik heb het voornamelijk over ons eigen werk gehad, hè? <laughs> maar ja, jullie doen ook toffe dingen, hè? Soort, uh... Ja, ja ik, ik, ik denk dat ik medium toch wel momenteel het meest uh, inspirerende product op de web vind. Oké. Okay. Ja, dat is wel grappig, want ze hadden in het begin, het is gewoon leuk om te zien, zo'n uh, zo blogger, gevolgd door zo'n Twitter, gevolgd door zo'n medium. Dat zijn drie volledig internet-web gedreven aanpakken op communicatie, op, yeah. op media. Ja, dat is, het is wel super interessant. Het web was oorspronkelijk al bedacht niet zozeer als een read-medium, maar een read-write-medium. De allereerste browser was volgens mij ook meteen een tekst-editor. Ja. Het, het idee was dat je direct dingen ook kon publiceren. Het probleem daarbij is natuurlijk dat uh, medium, ja, je kan het publiceren daar, zolang medium bestaat. Is dat niet een probleem? En, en, en zouden we dat kunnen oplossen, dat echt dat je de data hebt, wat je publiceert, dat. dat ja, het dat is, is gewoon een langlopende discussie op het web natuurlijk, van wie is de data en waar staat het gehost? Maar in de tussentijd uh, heeft iemand gewoon op designniveau het proces van lezen gefixt, tot het punt dat nu grote publicaties hun hele website weggooien en zichzelf helemaal overzetten op medium. Ja. En dat, gaat, dat, is, dat is in 2016 maar voor een paar, maar ik denk dat we, als het 2020 is, dan zijn er misschien wel de CNN's en de BBC's van de wereld die gewoon een hele, hele website hosten op een medium omgeving. Ja, ja. Zou we zomaar eens kunnen. En dat is het, is ze zijn gewoon schrijven en lezen, Gewoon het concept van op het internet publiceren, zijn ze gewoon aan het fixen vanuit design. Ze maken het gewoon beter en makkelijker en ze geven je meer tool, tools en meer analytics om, uh, om met je audience te communiceren en te leren ervan. Dat doen ze gewoon beter dan wie dan ook en ze doen het op een manier dat het super lightweight en simpel is. Ja, en ja. nou, kijk, ik vind publiceren dat is echt super simpel. En uh, uh, editen ook, hè, dus als iets aanstaat, uh, of als het iets er al is, ja. je klikt erop en het is editable. Uh, ja, dus nou, bijvoorbeeld ja. de interactie van een highlight. Dat, ze dat, ja. dat is zo'n ding waarvan je denkt, van, waarom heeft dit niet op het internet al lang bestaan? Maar de reden dat het bestaat, is omdat Medium een, een, een platformpje is waarop je zoiets kunt maken. Je kunt daarmee experimenteren als makers van Medium. Je hebt die toegang tot die data. Kan je Readmail nog herinneren? Dat is een e-book. Reader. E -reader. Ja, die, die hebben highlighting. Maar de he Kindle heeft ook ja, wel highlighting, maar wat ze daar missen, is het is dus niet sociaal gedreven. Dat was, uh, hoe heet het juist wel? Oh wel, oké. Okay. Readmail was sociaal gedreven. Je kon dus in plaats van een boek lezen, kon ik de highlights lezen die andere mensen hebben nagelaten in het ja, boek. Dat was, ja, ja, maar de comments, de dat ja. Maar is, Dat is nog steeds niet echt wat Medium doet, want wat Medium doet is, die zegt, uh, je ziet alleen de highlights als je in het artikel zit ja. en onderaan kun je commenten op basis van een highlight. Ja. En dat is eigenlijk de simpelste interactie. En dat werkt gewoon heel goed. Want ik zie nu vaak genoeg, en het feit dat ze dan je vrienden erbij zetten, dus als ik aan het lezen ben, ik zie een highlight dat er dan staat van Chris heeft dit gehighlight, dat ik dan de waarde zie van iemand heeft het gehighlight en iemand die ik ken heeft het gehighlight, dus dat maakt deze paragraaf nog waardevoller voor me. Misschien ga ik even stoppen en deze even aandachtig lezen. Het, het fixt lezen op een manier ook. Ze zijn oh, aan dat te experimenteren het experimenteren met maar dat, van het heel dus met met readmail. En Readmail deed dat ook op een hele slimme manier. Ik, ben, ik was echt, ik was een stuk van dat het toen op een gegeven moment uh, ja. Readmail ermee stopte. Ja. Maar dat dus, ik denk dat uh, gezien de discussie van waar moet je data gehost zijn. Als ze nu bezig waren geweest met een diaspora-achtige aanpak van we maken een decentrale manier van je content publiceren en overal hosten en... ...op die manier dan hadden ze denk ik niet het probleem gefixt... ...van lezen en schrijven moet gewoon makkelijker zijn. Ja, ja. Dat hebben ze gedaan door zo ze, door, door ze gewoon te, te simpel te zeggen... ...je hebt gewoon medium.com en daar zet je dingen op... ...en dan zorgen we dat dat netwerk daaromheen helemaal lekker werkt. Ja. En misschien over de, een paar jaar dat ze dan zeggen... ...als je lekker wil exporteren, importeren... ...of je wil de database ergens anders gehost hebben... ...dat ze dan kunnen zeggen dat willen we doen... ...omdat er anders grote organisaties niet overgaan. Ja. Maar ik heb zo vaak gezien dat... Iemand een decentrale platform pitcht en het platform dan gewoon doodbloed. Ja, ik niet dat ik niet zoiets heb voor. Uh, dus eigenlijk is dat een hele nieuwe. Een nieuw protocol. Ja. ja, daar zijn we dus nog niet. Nee. Nee. nee. nee. Misschien ooit, maar. Nee. In de tussentijd heb ik liever wel een medium met een centrale database. Zodat we lezen en schrijven makkelijker maken. Dan, uh, dan nog steeds van die crappy websites met ad pop-ups en. Uh, een artikel wat je leest waar opeens in midden- een advertentie staat... over een ander artikel, waardoor je afgeleid wordt. Ja, ja, ja. Allemaal dat soort dingen. En dit komt weer neer op het voorbeeld van... Medium heeft ondertussen miljoenen gestopt... in het optimaliseren van het, het proces van lezen en schrijven. Eigenlijk. Wat is hun verdienmodel? Ja. Volgens mij maar hebben mij ze nog helemaal idee, geen verdienmodel. Dat is, vind ik altijd dus het enge. Daar ben ik mee gestopt. Dus ik gebruik geen apps meer. <coughs> Readmail vond ik te gek. Was ik echt blij mee... Maar die hadden geen verdienmodel en die zijn bij de Dropbox gaan werken en de app bestaat meer. Ja. Dat is niet de eerste natuurlijk, hè. Er zijn een heleboel. Twitter is eigenlijk het enige wat ik nog echt intensief gebruik, waarvan ik denk, waar bestaan die van? Goed, niet nu heel veel reclame, maar. Ja, maar Twitter doet het niet zo goed als ze eh, zouden kunnen doen als ze meer focusten op het verdienmodel. Aan de andere kant, een wereld zonder Twitter, dat kan je eigenlijk niet voorstellen. Nee. Dus ik denk dat heel veel mensen zich niet een wereld kunnen voorstellen zonder Twitter, waardoor, ja, waardoor Twitter uiteindelijk gewoon zal blijven bestaan op de een of andere manier. Ook al is het kopje onder, dan wordt het gekocht ergens en dan blijft het toch wel bestaan. Uh, maar het internet is beter geworden door het bestaan van blogger, Twitter en Medium. Dus als Medium morgen zou ophouden met bestaan, is het internet nog steeds beter geworden. Omdat iemand ons nu heeft laten zien, je kunt een platform maken waar lezen en schrijven ja. primair is boven alle andere dingen. Ja, ja, ja. Boven allemaal af, afleidende sidebars en pop-ups en navigatiebalken, Precies, hè? kleuren. Geen sites, geen... Gewoon lezen. Het feit ja. dat ze daar... Zo gefocust zijn op aan de lezer zeggen, dit artikel kost vier minuten om te lezen. En dan aan de kant van de publisher zeggen, zoveel mensen hebben jouw artikel gelezen. Niet ja. zoveel mensen zijn op jouw pagina beland, want dat is niet relevant voor een artikel. Nee, ja, ja. Zoveel mensen hebben jouw artikel gelezen. Dat is gewoon, het is heel simpel, maar het is een hele belangrijke maatstaaf. En daar leren we met z'n allen van. Eigenlijk moeten alle publicatieplatforms dat meenemen, die specifieke metric. Dus ook al gaan ze morgen, uh, is het voorbij met Medium heeft iedereen geleerd dat dat belangrijk is. En dan vind ik dat als uiteindelijk gewoon een toegevoegde waarde hebben. Alright. Dus. Goed. Dat. Ik ga het afkappen. Anders wordt het te veel gelul. Oké, okay, dankjewel. Dan zijn we weer verder.